9 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie Rotterdam heeft opnieuw een leerling van de Iben-Galdoenschool opgepakt... voor betrokkenheid bij examendiefstal. Er zitten nu drie eindexamenleerlingen vast. De afgelopen dagen stonden leerlingen vingerafdrukken af... en zo kwam de politie bij de jongen van 18, die vanmiddag werd aangehouden. De politie gaat ervan uit dat er naast het examen Frans... nog meer examens in omloop zijn gebracht door, die, door de dieven... Welke examens dat zijn, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook nog niet duidelijk wat de diefstal voor gevolgen heeft voor de gemaakte examens. De Europese Commissie wil opheldering van de Verenigde Staten over het afluisterprogramma Prism. Daarmee wordt informatie afgetapt van gebruikers van onder meer Facebook, Google en Apple. Eurocommissaris Reding wil van de Amerikaanse minister van Justitie weten wat de gevolgen zijn voor de privacy van Europeanen. Het onderwerp staat ook op de agenda van het overleg tussen de Verenigde Staten en de EU komende donderdag in Ierland. Werkgevers vinden dat het kabinet het begrotingstekort langzamer moet terugbrengen dan Europa wil. VNO-NCW en MKB Nederland willen dat het kabinet aan Brussel uitlegt dat de Nederlandse economie anders verder verslechtert. Dat zeggen ze vanwege de nieuwe cijfers van de Nederlandse Bank. Die vindt dat er volgend jaar nog eens 6 tot 8 miljard euro moet worden bezuinigd. De aangekondigde fusie tussen de Syrische en Iraakse tak van al Qaeda gaat definitief niet door. De leider van de terreurbeweging, Al-Zawahri, ziet er niets in. Dat meldt Al-Jazeera. In april zeiden al Qaeda-afdelingen in Irak dat ze was samengegaan met rebellengroep Al-Nusra in Syrië. Er zou een nieuwe organisatie zijn gevormd. Maar vanwege een leiderschapskwestie heeft Al-Zawahri er nu een streep door gezet. Het weer. Vanavond en vannacht kan in het binnenland nevel of mist ontstaan. Morgen in het zuiden en oosten vol op zon. In het noordwesten nog wat wolkenvelden. Het wordt morgen 18 tot 21 graden. Dit was het NOS journaal. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur s avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? Seniorservice.nl.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 de literaire triller van Dion Meyer, Uitgeroepen tot beste triller van 2012. Nu exclusief bij Libris voor maar 5,95. Libris Boekhandel. Vol van boeken. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9... Krijn Schuurman, onze internet-expert, is hier, want uh, de hele wereld roept moord en brand over prism, zeg ik het goed, het systeem, ja. Prism, ja, ja, we kennen het pas net, dus je weet nu ook pas hoe je het uit moet spreken. Precies, uh, we, wor we worden bespioneerd, maar Erben, jij zei net ja. al voor de uitzending, dit is toch geen nieuws? Nee, is toch ook geen nieuws? Want we, dat weten we toch wel? <tus> dat klopt. Ik, ik zou het zijn razen als we niet bespioneerd zouden, bespioneerd zouden, zouden worden. Hmm. De vraag is alleen van, wat doen ze ermee? Precies, dat geldt natuurlijk voor alle gegevens die je opslaat. Ja. En je kan het allemaal vermoeden, maar er is nu een keer iemand die bewijs heeft aangeleverd... dat is natuurlijk wel nieuws dat het op grote schaal gebeurt onder regie van de overheid. Maar jij als internetman die dit soort dingen weet, uh, vermoeden jij dit al lang? Uh, ja, en er komen misschien ook op. Er is ook bewaarplicht tegenwoordig van internetproviders. Ze moeten zes, tot, uh, zes maanden tot een jaar alle gegevens die er langskomen opslaan. Ja. Nou, dat kan uiteindelijk alleen maar leiden toe dat je in die gegevens gaat kijken. Dus in ja. die zin is het natuurlijk niet nieuws dat er maar... eens een keer wat afgeluisterd wordt. Maar we dachten nog aan alleen telefoontaps. En nu blijkt het ongeveer alles wat we op internet Facebook, kunnen doen e te zijn. De negen zetten. grootste Amerikaanse internetbedrijven, ja. dus ongeveer alle verkeer. En over die internetbedrijven gaan we het zo meteen hebben. Want waarom doen die hier al dan niet vrijwillig aan mee? En wat betekent het wel niet voor die merken? Want want die is op zijn zachtst gezegd een klein deukje opgelopen. En Erben, waar hebben we het zo meteen met jou over? We gaan het over handbal hebben. Ja, geweldige sport. Uh, Dals is, is, uh, is kampioen geworden, de <laughs> jaar de dames. Maar dat niet alleen. Ze, zijn ook, ze hebben zich geplaatst voor het WK. Dus Nederland is, gaat naar het WK handbal. En dat is echt een fantastische prestatie. Heb jij wel eens gehandbald? Ik heb zeker. Dals is een, is, een, is een handbalbolwerk. Uh, ik heb wel eens gehandeld op school. Oh ja. eens nou ja, ik ben handbalslaggever handbal geweest bij de lokale oh krant. Dat meen je niet. Ja, zeker, ja, nou, ik ben coming out. Uh, ik, ben ja, wel ja. Gewoon, ik, ben, ik kijk vaak naar handbal. Ik heb het zelf niet heel vaak gedaan, maar ik heb vaak naar handbal gekeken. Dat ook een handbalvriendinnetje voeren. Je hebt een handbalvriendinnetje gehad. Je speelde in, in, het in, het in het Nederlands team. Echt waar? Ja, ja, heel lang geleden hoor. Hoe Wa oud was je toen? Dat was ik, ja, weet je, dat was, denk ik, dat was 18 jaar geleden. Hoe oud was je wow, toen? Uh, begin 20, hè? Dat is bijna nog opmerkelijker dan het hele afluisterschandaal. Ja, ja, we ja, al ja, ja, ja, gaan gaan. Ja, ja, ja. Goed, als we wat tijd over hebben, zo meteen dan ja. gaan we over het handbalverleden van Erben en Luc praten. Ja. Maar eerst mag Luc eens eentje. Today is topics. Handbal en vrouwenbasketbal trouwens, hè? Denk ook. Vrouwenbasketbal. Vrouwenbasketbal. Ja, voor de mannenbasketbal hadden we iemand anders? Ik deed dan het vrouwenbasketbal. Ja, elke vrijdagavond uh, vrijdag op de tribune gezeten daar. Vrijwillig of wat? Nee, ik heb echt voor betaald. Dat was mijn bijbaantje bij de lokale krant. Goed. Okay. Toen deze topic. we beginnen met vijf. Had oh, je nou was staat nog het, niet begonnen? Nee, nee, nee. nog niet. Nee, staat het onbeschrijfelijke leed wat Wesley Snijder deze dagen moet ondergaan? Vorige week raakte Wesley zijn aanvoerdersband kwijt aan Robbie van Persie. Ja, dat hakte dan toch in hè? En hij hoorde het in een kort instantiegesprek. Hebben we in eerste instantie heel kort gesproken? En in een tweede instantie wat, uh, wat langer. Zij die in het korte instantie gesprek meteen al van geen aanvoerder meer? Nou ja, dat was duidelijk dat dat was niet uh, meteen zo. Uh, uh, dat was niet de volgorde. Maar uh, het belangrijkste wat er tegen mij gezegd is: dat, dat ik oh. niet fit ben. En, en dat ik fit moet gaan worden. Nou, want West zit dus echt niet lekker in zijn velletje. Hij speelde eigenlijk al het hele seizoen niet goed en dus vond van gaal dat hij de aanvoerdersband niet meer mocht dragen. Maar loop je dan weg uit zo'n gesprek of zo? Nee, ik ben niet weggelopen. We hebben wel het gesprek afgemaakt. Dus dat was. Maar ik. ik... Ik kon vrij, vrij weinig zeggen. Precies, hij kon vrij weinig zeggen. En met terugwerkende kracht is dat ook niet zo vreemd. Omdat ik uh, ja, gewoon eigenlijk in complete shocktoestand was. Complete shocktoestand, inclusief pijn in het hart, bewusteloosheid en een zweterig huidje. Wesley Sneijder is na, na het gesprek slachtofferhulp aangeboden. En nou, toen ging het weer. Later uh, ben ik dat allemaal voor mezelf gaan relativeren. Ik moet gewoon aan mezelf gaan denken nu. Ja, dat is lastig lastige natuurlijk. Want ook op clubniveau is het onrustig. Zo zou zijn ploeg Galatasaray alweer van Wesley Sneijder af willen. Ja, of? maar je hoort zoveel uit Turkije. Ja. Ja, aan, uh, kom, dat daar vandaan komt, dat geloof, ik, dat niet uh, geloof ik niet. Is dat ook niet waar? Nee, ik heb de trainer gesproken, dus uh, dat is absoluut onzin. Wat zegt de trainer dan? Net zo goed dat de onzin is dat uh, mijn vrouw de, de deal tegen zou houden. Dat heb ik ook gelezen in de afgelopen dagen. Het komt allemaal uit Turkije. Maar oh, dat die, verhaal ken ik dan weer niet. Die berichtgevingen, nou ja, het is wel in de media gekomen. Ja, bedoel, hallo, ze hebben gewoon zelf een persbericht uitgedaan. Kijk je geen RTL Boulevard of zo? Ben je een potjournalist of niet? Goed, morgen speelt Nederland tegen China in China om twee uur Nederlandse tijd. Zin in. Op vier dan, bijzonder verhaal uit Den Haag. Er zijn nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd. Ge ge Alleen die parkeerplaatsen zijn nogal aan de kleine kant. Ze zijn daar aan het bouwen en aan het puzzelen om 500 extra parkeerplaatsen te creëren. En aan het begin van de Soeste Bergstraat zijn er plotseling twee parkeerplaatsen: één van 1,40 meter. 40. Dat is niet groot. En één van 2,10 meter. 10. Ja, één van 1,40 meter 40 en één van 2,10 meter. 10. En dan kan je nergens nog zo lekker kunnen inparkeren en dat gaat dus niet lukken. Ja. Waar je dus net niet, of de ene helemaal niet. En de ander net niet met een auto in kan. Maar die liggen wel naast elkaar dus. Ja, maar er zit een stukje tussen en er zit een boom tussen. Ah, een stukje stoep, stukje stoep en een stukje boom. Ja, dus dit is nu de situatie: Een stukje parkeerplaats, stukje stoep, stukje boom en dan nog een stukje parkeerplaats. En dan is een stukje verwarring naar de burger toe. De uitvoerder, ja. de opdrachtgever, die toch ook even achter ons op oor heeft moeten krabben toen hij dit aan het maken was. Hè? Want ja. als je zoiets maakt, ben je ook een beetje schuldig daaraan. Maar of als je zo'n opdracht krijgt, kan je even een 1,40 meter parkeerplek neerleggen. Ja, ja. ik kan me ook voorstellen als je dan straat te maken bent hè, met zo'n hamer dat je dat al aan het in, dat je toch wat schichtig om je heen kijkt ja. of ja. niemand je in de gaten heeft, ja. of dat je dan klaar bent en je auto wil parkeren. Maar dat het dan niet, niet lukt. Ja. Ja. Ik ben erachter gekomen, het is een tijdelijke oplossing. We zitten vol in het bloeiseizoen. En die boom die daar staat, ja. die is heilig op dit moment. Die, mas, die mag pas na 15 september gesloopt worden. Die boom. Omdat gesloopt, die nu lekker, worden. Omdat het bloeien is. Omdat er eventueel een broedmogelijkheid plaatsvindt in die boom. Nou is het een heel klein boompje nou, waar je, geen nest ja. in past. Nee. Maar <laughs> toch de wet, de Haagse wet... Bomen zijn heilig hier in Den Haag. Maar het is echt zo'n net geplant boompje. Ja, precies. Die, die waarschijnlijk zijn eerste bloeiperiode ingaat. Waar ja, er niet eens een nestje in past, dat hij dan door de boom heen zakt? Ja. Ja. ja. Maar goed, er zijn iets meer parkeerplaatsen gekomen, plus deze twee... En de boom is de oorzaak. Nou, mooi nieuws. Op drie dan, slecht nieuws hoor, uit de culinaire wereld. Het, het drie sterrenrestaurant restaurant sluizen sluit Sluizen, Oh, daar ging mistig geen meer. Probeer nog maar een keer. Het, het drie sterrenrestaurant restaurant sluizen sluit op 22 oh, december zijn deuren. Wat heeft chef-kok Sergio Herman vandaag bekendgemaakt? De komende jaren zal Herman zich vooral richten op zijn twee andere restaurants... Pure Sea en Cassandbat en het nog te openen La Chapelle in Antwerpen. Een schok ging door Culiland. En ook voor veel collega's van Sergio Herman was het even slikken. Sjaak Jobse... Meesterkok en culinair expert. Wanneer hoorde u het nieuws? Ja, vanmorgen. Ja, in principe. Dus toen iedereen het hoorde. En ja, wat er dan door je heen gaat. Ja, dat is natuurlijk even een schok. Terwijl hij het natuurlijk al had aangekondigd, enkele jaren. Maar je verwachtte dat hij eigenlijk doorgaat. Uh, en dat deed hij ook. Maar nu is het dan uh, toch schijnbaar. Echt waar? Nou, Sergio Herman is op het hoogtepunt met Oudsluis en dus is dit volgens hem het moment om te stoppen. Voor de provincie Zeeland is het natuurlijk een groot gemis, want ja, zo'n instituut als Oudsluis, ja, dat ga je natuurlijk op verschillende manieren heel erg merken. Nu stopt hij, Oudsluis gaat dicht. In december heeft hij aangegeven. Wat gaat Culinair Zeeland hiervan merken? Ja, in eerste instantie merken we daar even het in zoverre wat van dat het er niet meer is. Ja. Ja, uh, oudsluis is <laughs> nog tot 22 december open. Willemijn, heb jij al eens gehoord van de pijleend uit Sliedrecht? Nee. Nee, wat staat er nummer 2? De pijleend uit Sliedrecht. Je weet wel, de eend die uh, in die stad rondzwom met twee pijlen in haar nek. Ja, sterk eendje, die was beschoten en nu met twee pijlen in haar nek rondzwom. Alleen dat was dus in april en er zijn verschillende pogingen gedaan dat beest te vangen. Maar dat is niet gelukt en nu leeft ze nog steeds. En er is nieuws. Eén van de twee pijlen in haar nek is ze nu kwijtgeraakt vanzelf, zonder hulp van buitenaf. Ja, is dat bijzonder, hoe, hoe, dat die, een van die twee pijlen uh, nu zomaar kwijt is? Uh, ik denk dat dat gewoon een kwestie is van zwaartekracht. En het lichaam kan natuurlijk ook gewoon uh, voorwerpen die er niet in thuis horen, gewoon weer eruit werken. Maar zwaartekracht heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld. Ja, zoals zwaartekracht bij nou, best wel veel grote wereldgebeurtenissen een vrij grote rol speelt. Goed nieuws dus, want nu is er een pijl minder. Een paar weken geleden dacht iedereen van, nou, deze eend gaat het niet redden met die twee pijlen. Ja, nou, vanaf 1 april is het al, hè. Dat is echt, het is onbegrijpelijk. Ja, is het voor jullie echt onbegrijpelijk? Ja. Ja, dat zegt ze toch net. <laughs> Jezus. Eigenlijk wel, ja, want je zou verwachten zeer zeker met twee pijlen, want de ene die zit gewoon... Door de, door de scheidel heen aan de achterkant. Dus dan zou je zeggen van dat ze een stuk van de hersenen geraakt mee hebben. En de ander zat natuurlijk door de keel heen en denk ik wel door de, door de slokdarm. Dus als ze zat te eten, dan zag je ook de pijl heen en weer gaan. Oh sorry, dat is natuurlijk wel niet grappig. Sorry. Dus dat is ja, dus eigenlijk gewoon onbegrijpelijk dat ze het nog steeds doet. Ja, en die, en die ene pijl die er dan nu uitgevallen is, dat is die pijl die door de keel en de slokdarm zat. Ja, klopt. Dus, dus. En eten en ik, moet nu makkelijker er worden er voor zit, de eend. Eet... In Eten moet nu makkelijker ja, want, dus worden dus de voor deze eend. Het... Wat zegt u? Eten ik moet weet nu niet makkelijker worden. Voor water of voor. En nu is. En daar is het geen nest. Dus maar Eten moet, moet nu makkelijker worden. En ze gewoon dicht. <laughs> ja. ja. ja. Heeft ze een nest eigenlijk? Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Ja. De pijleend uit Sliederrecht, <laughs> één pijl minder. En hopelijk laat <laughs> ze zich dan binnenkort vangen om echt gezond uh, te gaan worden. Ja, ik hoop het ook. Ja, ja bijzonder. Ja. Ja. Slot nog nummer 1. Dat zijn de problemen met het examen. Drie personen zijn aangehouden voor de diefstal van examens op een Rotterdamse scholengemeenschap. Zij worden ervan verdacht uh, zich daadwerkelijk betrokken te zijn geweest... bij de diefstal van een aantal examens. Hoeveel examens? Nou, meerdere examens. Het gaat om examens van VMBO, HAVO en VWO. Dus nou ja, het zijn er in ieder geval drie. Ja, dus dat is meer dan alleen dat examen Frans waar eerst van uh, gesproken werd? Nee, nee, nee, nee. Die drie examens zijn precies evenveel als dat één examen dat eerder werd gestolen. richt zich nog. Onder andere op hoeveel examens zijn er nu precies gestolen? Welke examens zijn er gestolen? Ja, en vooral de belangrijkste vraag, wat is ermee gebeurd? Ja, De scholieren hebben heel andere vragen. Die willen vooral weten wat er nu gaat gebeuren met hun examen dat ze hebben gemaakt. En daarover zijn <tus> nog geen mededelingen gedaan. Dus dat is nog eventjes afwachten, <tus> mijn. Yes. Straks de tweets. Ja, en alvast even een tipje van de sluier. Wat heeft Gerrit Hiemstra gedaan? Oh, nee. Ja, dat, ga ik, dat tipje ga ik nog niet weggeven, maar het is legendarisch, historisch beeldmateriaal heeft het Episch. Ongeluk. Episch is het. Oh my In het Aventuurschinaal. Net. Weer. Nou nee, ja, net vandaag. Aventuurschinaal. Nog uh, ja, iets meer een uurtje geleden. Huh? Ongelooflijk was het. Echt ongelooflijk. Iets na half tien. Ja, dit is echt... <laughs> waanzin. Oké. Okay, echt waanzin. Luc, tot ziens. Meetwitteren twitteren doe je trouwens met hashtag BNN Today. Het Witte Huis doet geen uitspraken over het spionageprogramma Prism. Dat maakte een woordvoerder net bekend. Het speelt nu zo na vier dagen. De Amerikaanse overheid blijkt dus sinds 2007 mee te lezen met onze gegevens bij bedrijven als Google en Facebook. Vrijdag bracht oud-CIA en NSA uh, medewerker Edward Snowden dit nieuws naar buiten. En gisteren Gaf hij hier over dat grote interview aan The Guardian. I'm just another guy who sits there day to day in the office, watches what's happening, and goes: this is something that's not our place to decide. The public needs to decide whether these programs and policies are right or wrong. Ja, ik ben zomaar een burger, zegt hij, die, die elke dag op kantoor zit, en ik vind dat het publiek moet bepalen of dit beleid goed of slecht is. Onze internetman Krijn Schuurman nog steeds in de studio. Krijn, um, dit is de grote klokkenluider, hè, die Snowden. Dat interview is afgenomen op een hotelkamer in Hongkong. Ja. Daar is hij naartoe gevlucht, vanuit Hawaii. Um, wat is het laatste nieuws? Nou ja, je vraagt je natuurlijk af waar die, waar die is. Dat is ja. nog niet bekend. Uh, Hongkong is wel een beetje ingewikkeld. Het ligt nog dicht bij China, zoals je weet. Maar China ja. heeft net overlegd met Obama... over dat ze elkaar servers bestoken en dergelijke. Dus de kans dat China hem echt helpt... Uh, is de vraag. Uh, dus hij moet denk ik toch wel daar weg om, uh, om veilig te zijn. Ja, want ik heb begrepen, um, Hongkong heeft een uitleveringsverdrag met de VS. Maar als China zich echt kwaad maakt, dan kan Peking zeggen... nee, niks ervan, jullie leveren hem niet uit. Hij... Precies. Ja. Juridisch is dat zo, maar dat is al nooit eerder gebeurd. En het is nee. dus ook maar de vraag of ze daar nu voldoende aanleidingen toe zien. Dus ik denk dat hij daar niet goed zit. Nee. Want hij zit in ieder geval niet goed als hij terug in Amerika komt. Dat ziet hij zelf ook wel. Hij nee. zegt over zelf, ik denk dat ik nooit meer thuis kom. Uh, dus dat is wel vrij dramatisch. Dus hij wil nu naar uh, een land wat niet uitlevert. En dat zou IJsland kunnen zijn. Ja, maar ik las ook weer vandaag dat de ambassadeur zegt... Um, van ja, je kan alleen maar asiel aanvragen. Dan moet je wel in IJsland zijn. Dat kan niet vanaf een afstand. Dus... Nee, en hij wil het waarschijnlijk op voorhand regelen. Want als je helemaal gaat reizen, wordt het ook uh, tricky. En je hebt nog vaak dat je politiek vluchteling moet zijn voor asiel. En dat is natuurlijk ook maar de vraag of dit een politiek uh, vluchteling is. Dus er zit er nog wel... Uh, maar goed, hij denkt er ongetwijfeld goed over na. Want hij heeft denk ik ook goed nagedacht uh, voordat hij dit... dit Deed. ja, dat blijkt wel. hè uit nou, uh, ja, wat is... correspondentie die hij had met die die journalist van The Guardian, ja, en uh, daarin zei hij ook iets van dat hij echt wel wist hoe het zat. hè van ja, dit, dit uh, ja. Gaat, gaat me de kop kosten, ja. En uh, nou ja, goed, hij laat uh, zijn gezin achter en uh, hij weet dat hij daar uh, jarenlang... ik geloof dat je per openbaarmaking tussen de twee en de tien jaar gevangenis kan krijgen. Nou, ik weet niet juridisch gezien hoeveel openbaarmakingen dit zijn... maar dat klinkt al als iets waar je de rest van je leven voor ja. vast kan zitten in Amerika. Ik quote even, hij zegt... Ik begrijp dat ik zal moeten boeten voor mijn daden... en dat het vrijgeven van deze informatie aan het publiek mijn einde betekent. Zelfs. Ja, dat is echt wel vrij dramatisch. Dus dat geeft overigens wel aan dat dit echt wel authentiek ja. uh, is. Want er is nog wel gedacht, is het is niet een beetje rellen of zo. Maar als je dit soort uitspraken doet, dan heb je hier echt heel goed uh, over nagedacht. Maar denk je dan nou ook echt dat het gaat, gaat, gaat gebeuren? Dat hij terug gaat naar Amerika, dat dit dan echt voor honderd jaar zogenaamd... Nou ja, dat, dat is natuurlijk een goede vraag. Want je ziet natuurlijk nu al dat het heel tricky wordt... Uh, ja, wat de publieke opinie is over ja. zo'n onderwerp. En als je zo iemand uh, als je, ja, ergens oppakt... of desnoods de andere kant van de wereld ophaalt om op te sluiten... dan uh, zal het verweer veel groter worden. Het verweer wat bij Wikileaks al bestaat. En daar kan je nog maar argumenteren dat het ook heel veel mensen... in gevaar heeft gebracht. En dat zou je van deze daad nog niet kunnen zeggen. Dus ik denk dat hier zo nodig nog veel meer protesten tegenkomt. Ja, ja nou ja, en in Amerika... Um, de ene helft ziet hem als held, en de andere ja. helft natuurlijk niet... Maar er zijn zelfs al uh, spotjes, geloof ik, die het voor hem opnemen. Ja, nou, de, de, de spotjes die nu vooral hoort, die gaan over Bradley Manning. En dat, dat is die jongen die iets vergelijkbaars mm -hmm. heeft gedaan... maar dan met Wikileaks, dat weten we. Uh, die is eindelijk uh, aan zijn zaak begonnen. Die heeft, zit al eigenlijk ja. al eindeloos uh, in gevangenschap. En dan heb je de dus spotjes dat mensen zeggen... I am Bradley Manning, oftewel, ik, ik sta achter wat hij zegt. En dat zijn... Uh, uh, nou ja, ook bekende Amerikanen die dat doen om aan te geven van uh, we vinden het nog steeds op zich een nobel doel. Ik denk alleen ja, nogmaals dat het daar wel veel discutabeler was. Omdat ook alleen mensen die natuurlijk in andere landen zaten en niet, uh, niet, niet openbaar moesten worden, dat die gegevens zijn ook openbaar gemaakt. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dus hij wordt als, als wat meer als held gezien dan Manning? Ja, het enige verschil is denk ik wel dat het is de vraag: uh, we hebben het er nu over? Het gaat er nu ook over de hele dag. Uh, Wikileaks is denk ik wel impact veel groter. Want ik denk dat heel veel mensen hun schouders ophalen en denken waar, waar hebben we het eigenlijk over? Er worden gewoon wat gegevens uh, gefilterd en big deal. Dus nou ja, ik denk dat, dat, dat, dat hij mensen zelf die ook zich al, hè? echt druk maken dat het een veel kleinere groep is. Ja, hij zei zelf ook al in, in dat stukje interview van mijn grootste angst is dat er niks verandert nadat ja. ik dit heb gedaan. Hij heeft het natuurlijk al eerder geprobeerd, of natuurlijk dat vertelt hij nu, dat hij een aantal keer naar mensen toe is gestapt van weet je wel dat dit gebeurt enzovoort ja. en er gebeurde eigenlijk niks. Dus hij had ook wel Het is het ook een soort uh, opzomming van dingen. Dat hij dacht, ik moet blijkbaar echt zo naar buiten komen. Want anders is er gewoon niemand die zich druk maakt om wat ik uh, heb ontdekt. Ja. En eigenlijk zegt hij, ik wil dus niet in een, in een wereld leven... waarin alles maar gefilterd wordt en iedereen daar zijn schouders uh, over ophaalt. Of het niet uh, doet, alsof hij het niet weet. Zo meteen praten we verder. En dan hebben we het over de gevolgen voor de grote bedrijven... zoals Google, Facebook, Apple. Ja. Uh, die dus, uh, uh, nou ja, in ieder geval de VS hebben laten meekijken. Al dan niet gedwongen, En wat kan dit voor die grote merken betekenen? Or here's Jewel, standing still. Cutting through the darkest night and my two headlights Trying to keep it clear, but I'm losing it here to the twilight There's a dead end to my left, there's a burning bush to my left ZANG Je zou denken, het is misschien wat zeikerig... maar als je in de auto zit, dan is het een enorm lekkere mee Of niet, Ermen? Nou, nee. Nee, dank wel. Nee, ik bler niet of op Of niet, deze... nee. klein. Uh, als niet. het heel laat is. Ja. Ja, goed. Nee, nou, dat vind dus ik wel. Het verkeerd, verkeerde publiek. Als ik een auto had, dan zou ik dit heel nee, Je hebt geen doen. auto. Nee, die is in de pracht. Nee, Jewel, ja. ja. Standing Still. stil. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Internet-expert Krijn zit hier nog steeds. Zometeen praten we over wat betekent het voor de grote merken... dat uh, zij uh, niet bepaald positief nu uh, in de aandacht staan. Omdat ze al die gegevens hebben gelekt. Maar eerst de sport. Erben, het weekend zit erop en wij hebben handbalgeschiedenis geschreven. Ja, dat hebben we zeker. Kijk, ik ben natuurlijk als echt Dalsenaar... ben ik natuurlijk bovenmatig geïnteresseerd in handballen. De landskampioen van het handballen komt namelijk Serco Dark Komt uit Dalsen, daarom heb ik dat volgend al 15 jaar lang. En we hebben 15 jaar lang hebben we hele goede handbalsters in Nederland... Maar nooit komen we op zijn eind. Hoor. Nooit een WK, nooit Olympische Spelen. Het gaat altijd, op het laatste moment gaat het altijd, altijd net mis. Maar nu is het er anders. Want de Nederlandse handploeg heeft zich gisteren geplaatst voor het WK. En dat niet ook nog ten koste van handbalgrootheid Rusland te verslaan. In eigen land. Uh, laat me even luisteren naar een fragmentje. In het mondiale handbal is Rusland een absolute grootmacht. Viermaal wereldkampioen tussen 2001 en 2009. Wat veel mensen... De afgelopen week voor onmogelijk hielden gebeurt in Rostov-Don toch. Nederland verslaat over twee wedstrijden Rusland. Ja, ja, dat was een fantastische prestatie. De handbalse vonden met 21-33 van de viervoudig wereldkampioen Rusland. En ze hadden, ja, dat hadden de handbal ook echt nodig. Um, ja, want ze kwalificeerden dus vorig jaar niet voor de Olympische Spelen op één punt. En nu eindelijk wel voor een echt WK. Martine Smeets, goedenavond. Goedenavond. Een van de belangrijkste spelers van het Nederlands handbal elftal. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ben je er al uh, overheen of bedoel, ben je al een beetje bijgekomen? Um, ja, nou ja, vanochtend zat ik nog in Rusland en nu ben ik weer in Nederland. Dus dat is wel, uh, wel gek, maar het is... Uh... Ja, het is doorgedrongen dat we hebben gewonnen, maar dat we echt zo dik hebben gewonnen, dat, dat moet ik nog even beseffen. Ja, ja, want jullie hebben namelijk twee wedstrijden gespeeld. Jullie hebben de eerste wedstrijd thuis gespeeld en de tweede wedstrijd in Rusland. Maar de eerste wedstrijd stond jullie dik voor en hebben jullie op laatste moment weer verloren. En toen dacht ik bij mezelf, ja, het gaat, gaat, weer, het gaat weer niet, niet, niet lukken. Um, dacht, je, dacht jij ja. dat ook? Nou ja, nee, ik dacht het eigenlijk niet. Er waren wel meer uh, uh, die, uh, die inderdaad dachten, van, nou ja, dit, dit gaan ze niet redden. Ja? Uh, maar eigenlijk eerst we bij ons in de groep totaal niet. Ik bedoel, we hebben de eerste helft uh, ontzettend goed gespeeld en echt als team gespeeld. En laten zien dat wij um, ja, op dit niveau goed kunnen handballen. Mm -hmm. En in de tweede helft ging dat inderdaad mis. Maar die eerste helft die heeft ons gewoon een hele goede indicatie gegeven van waartoe wij in staat zijn. Dus uh, waren we hadden er eigenlijk het volste vertrouwen in dat wij totaal niet kansloos waren en dat wij gewoon nog gaan uh, ja. binnen in Rusland. Ja, want die eerste wedstrijd, uh, daar heb jij de eerste helft gespeeld. En toen ben je zwaar geblesseerd. Of dat leek dat je zwaar geblesseerd uit viel. Um, en daardoor kon je blijkbaar ook, eigenlijk de tweede wedstrijd niet meer, maar balen kon je dan toch nog wel die, die tweede wedstrijd spelen. Hoe belangrijk was het voor jou om, om die tweede, tweede, wedstrijd, tweede wedstrijd te spelen? Ja, ik wilde het ontzettend graag spelen natuurlijk. Ik bedoel, die eerste wedstrijd die had me zo'n kick gegeven. Vooral de eerste helft. Zo van, uh, ja weet je, we kunnen dit. En uh, dit, laten we, dit, dit gaan we niet uh, weggeven. Wij gaan gewoon naar Rusland ervoor staan. Dus... Uh, uh, ja, ik ging door mijn enkel en ik, ik bouwde ontzettend, want in eerste instantie dacht ik, ja nu is het over. Ik ga die, uh, die tweede wedstrijd nooit redden natuurlijk. Ja. Um, alleen ik, ik herstelde wonderbaarlijk goed en uh, met de medische staf uh, is het gewoon allemaal ontzettend goed gegaan. En um, voor de wedstrijd heb ik een, een spuit gehad met verdoving. Zo. Uh, waardoor ik uh, ja, geen pijn had, waardoor ik gewoon kon spelen. En nu, en nu verga je van de pijn? Nu, nu lig ik te groeperen. Nee. Nee, uh, nee, het gaat in principe, hij is gevoelig, maar in principe gaat het goed. Okay. Maar je hebt, wel echt, uh, je hebt wel echt risico's genomen om dan toch maar te spelen, of niet? Ja, ja jawel. Het was ook wel van, um, we hebben het er wel van tevoren besproken, zo van, nou ja, als je dit doet, dan moet je wel echt die knop om kunnen zetten, dat je niet ja. zeg maar, in je hoofd bezig blijft met die enkel van gaat het wel goed, gaat het niet goed. En uh, nou ja, dat is van tevoren natuurlijk altijd lastig te bepalen, want ik heb nooit eerder in zo'n situatie gezeten. Ja. Maar um, nou, uiteindelijk had ik zoiets van weet je, wat ik, ik moet hiervoor gaan. Ik bedoel, het, het is erop of eronder. En het uh, is de met het van het seizoen. En ja. ik wil er dan gewoon kost op de kost staan. Ja, maar wat, wat gebeurt er dan na die eerste wedstrijd? Daar ben ik er echt benieuwd naar. Omdat ja, ik heb dat handballen volg ik al lang. En gaat, iedere keer gaat het net mis. En wordt dan een trainer? Wordt bijvoorbeeld heel erg boos na de wedstrijd. Wat, is, wat, wat gebeurt er in, in die week team? dus? Ja. Wat is er gebeurd? Wat er in die week is gebeurd? Ja, dat jullie die wedstrijd oh. net verloren hebben. Ja. Nou ja, in principe je zou verwachten dat, dat uh, teleurstelling overheerst. Maar dat, dat was eigenlijk nog niet eens zozeer het geval. Het was meer... We hebben ons eigenlijk vooral gefocust op het feit... dat we gewoon die eerste helft ontzettend goed hebben gespeeld. En daar hebben we eigenlijk wel veel kracht uitgeput. En we hebben daar ook veel over gepraat met z'n allen in die week. Mm. En iedereen die had gelijk zoiets van, uh, weet je, die werd het vergeten. En uh, we beduren voort op de dingen die we goed hebben gedaan. En op, ja, met die insteek zijn we eigenlijk uh, aan die week begonnen. En uiteindelijk uh, is zich dat geloond. Ja, maar dat is wel heel makkelijk eigenlijk. Als je dan... Zegt van ja, de eerste helft ging heel goed. We denken alleen maar aan de eerste helft. De tweede helft vergeten we gewoon. Ja, dat is... Kan dat niet? Kan en... dat? Ja, nou de, ja, ik denk dan, er moet nog meer zijn. Um, ja, weet je, natuurlijk is vergeet die tweede helft niet. Want ja, in die tweede helft zijn juist dingen gebeurd... waarvan we willen dat, we die, dat die niet weer zouden gebeuren. Ja. Ja, dus daar hebben we het natuurlijk over gehad. En uh, dat hebben we besproken met z'n allen. Van nou, hoe komt dat nou? En... en uh, hoe kunnen we dat de volgende keer voorkomen? En, en wat moeten we doen om dat te voorkomen? Ja, want jij, want jij viel namelijk uit in, in, in, in die tweede helft. Ze hadden jou gewoon nodig. Nou ja, het, het was wel gek. Want we kwamen uit die kleedkamer met het gevoel van... we gaan dit niet meer weggeven. En toen begonnen we aan de tweede helft. En het ging eigenlijk helemaal niet zoals we dat in de eerste helft deden. En die Russen, die, die, ja, die gewoon elk klein foutje af. Mm. Dus het, het liep al niet lekker. En, uh, maar ja, het, we begonnen in de tweede helft gewoon niet, niet goed... Was dan, was dan ook de uh, wanneer besloot je eigenlijk om wel te, wel te spelen voor die, voor die tweede wedstrijd? Was dat vlak uh, voor de wedstrijd? Ja, nou ja, um, we hebben eigenlijk uh, die hele week dan gekeken van nou hoe gaat het en uh, hoeveel vooruitgang boek ik per dag. En toen hebben we eigenlijk zaterdag uh, nog over gehad van ja, als jij een spuit krijgt, uh, kun je dan die knop omzetten. Toen heb ik gewoon gezegd gesloten dat het kan. En zondag um, ja. hebben we gewoon inderdaad. Uh, en, en was het, ja, het was echt in de ochtend besloten van, nou ja, je speelt. Ja, maar is er dan in is dan één dan, dat team ook gewoon heel blij? Want je zijn dan echt een team van, hey, ja, Martine mag, mag toch meespelen? Zoiets van ja, onovervindelijks. Ja. Is, is, is dat misschien een kant op moment geweest? Um, nou ja, iedereen die was natuurlijk wel zo'n soort van, uh, weet je, we willen jou daarbij hebben zondag. En uh, dat was voor mij natuurlijk ook wel een extra motivatie om, uh, om hard te werken. En uh, nou, ik kreeg uit de groep inderdaad wel een hele, hele fijne reacties Zo van, nou, we zijn blij dat je speelt. Lang leven de spuit, Martine. Ja, ja, inderdaad. Ik ben als voor naalden. maar nog nooit zo blij geweest met de spuit. Doe ja. mij, mij zo'n spuit af en toe. Ja. <laughs> Help je de maandag door. Ja. maar ja. is Smeets, het was een mooie overwinning. Ja. En uh, je hebt Erben weer nog trotser gemaakt dat hij Dalfsenaar is, geloof ik. Helemaal. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Met het NOS-journaal van iets over half tien. Juri Stominitski. Er is weer een leerling van de Iben-Galdun-school in Rotterdam opgepakt... voor betrokkenheid bij examendiefstal. Er zitten nu drie eindexamenleerlingen vast. De politie denkt dat er naast het examen Frans nog meer examens zijn gestolen. Om welke vakken het gaat, is nog niet bekendgemaakt. De Turkse premier Erdogan praat woensdag met de leiders van de betogers in Istanbul. De demonstranten hadden gevraagd om een ontmoeting en Erdogan is ermee akkoord gegaan. Volgens de vicepremier wil Erdogan de betogingen een halt toeroepen. De betogers verzetten zich ertegen dat een park in Istanbul... moet wijken voor een winkelcentrum en een moskee. Het protest liep uit op landelijke demonstraties... tegen de autoritaire stijl van Erdogan. En burgemeester Hoes van Maastricht biedt België gevangenisruimte aan. België kampt met een tekort. En huurt daarom al cellen in Tilburg. Volgens burgemeester Hoes zouden Vlaamse gedetineerden ook in de leegstaande gevangenis in Maastricht terecht kunnen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Krijn Schuurman, onze internetman. Hier zometeen praten we over de grote merken Google, Facebook. En wat het betekent dat die maar een potje loopt te lekker, Daar komt het eigenlijk op neer. En uh, ben je wel eens op een stottercongres geweest, Ermen? Ja, een stottercongres. Ik ben, er van, ik ben er vandaag nog. Ik word zo vaak gevraagd door de stotterbond. Maar ik zei, ik heb dat vaker gezegd, jongens, ik stotter niet. Ik hakkel. Oh ja, dat is heel wat anders. Ik ben gewoon te, ent te enthousiast af en toe. En als ik praat over stotteren, dan begin ik echt een klein beetje te stotteren. <mys> maar je hakkelen is geen stotteren, hè? Hakkelen is... Nee, dat is het gewoon eigenlijk... te enthousiast zijn. En dan wil ik gewoon te snel praten. Ja. Dat is te, te, te, te, te, verrek. Maar kan je het dan <s /tokers> eigenlijk ook gewoon, als het niet echt een aandoening is... zou je ook gewoon het niet kunnen doen? Ik kan ook gewoon praten zonder te stotteren. Ja. Maar? Ja, nou, soms. Ik ben te enthousiast af en toe. Ja. Naast tot de congres, dat was er vandaag. Dat was vandaag. Daar hoor je zo meteen meer over. Maar eerst Luc. Oh my god, ben Oh, Gennette Diemstra! nou, ook zo meteen maar oh. eerst even Apple. Die heeft nieuwe dingen aangekondigd. OS X 10.9 Mavericks met 500 Tabs en een diepe integratie voor Tabs. Die kan nu synchroniseren van Keychain in iCloud met de nieuwe Maps. OS X heeft nu flyover. En er is nu ook een nieuwe iBooks voor OS X, maar die is compleet met de nieuwe lijn van MacBooks Air en Intel Haswell ULT. En die heeft een sterk verbeterde batterijduur en krijgt 802.11ac wifi. En waanzinnig natuurlijk. En er komen ook nieuwe Airport Base Stations en Time Capsules wow. met 802.11a. <laughs> en er is ook een nieuwe MacBook Pro met twee keer AMD. Fire, Fire Pro GPU. En wat echt ontzettend vet is, iWork voor iCloud is nu ook compleet webgebaseerd. Zoals Google Docs. En als klap op de vuurpijl komt er ook een nieuwe iOS. iOS 7 met nieuwe interface. Je kan multitasken, wat heel cool is. Er is ook een control center met SB settings. En niet te vergeten, AirDrop. Ook voor iOS. En er is ook een iPad. Nee, dat klopt niet. Krijn snapt het ook nog. Wel een beetje, Krijn zit te knikken. Ik zit te genieten. Ja, ik weet waar die afkortingen voor staan. 802... GPU, General Processing ja. Unit. Nou ja, goed. Nu, ik heb, er iets uit. nu, nu ja. heb ik er best wel een beetje in verdiend. Maar sommige dingen die, die snap ik ook niet hoor. Dat echt, uh, waar, goed, gaat, met... waar gaat überhaupt dit hele item over? Het gaat over, een, uh, het uh, gaat uh, over de termen. Apple. Apple heeft uh, nieuwe dingen aangekondigd. Ik noemde ze net al even een beetje op. En de, uh, ja, Twitter gaat helemaal los. Er is een nieuwe iOS. Dat is het besturingssysteem voor de uh, iPhone. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En veel reacties daarover op Twitter. Martijn van Es die zegt... Zelden tijdens een Apple event... mijn tijdlijn zo verdeeld gezien... over het design van iOS. Prachtig mooi of spuug lelijk... Dat is er allemaal, alles van de clubbing. de eerste Apple interface... waarvan ik denk, god, dat lijkt op Windows' phone van Microsoft... in plaats van andersom. En toch vooral veel positieve reacties wel op deze nieuwe aankondigingen. Zoals het eigenlijk meestal het geval is bij de presentatie van Apple. Iets heel anders dan um, een nieuwtje. Hillary Clinton heeft Twitter. Vandaag begonnen. Inmiddels heeft ze al 120.000 followers. Ja. In haar Twitter-biografie omschrijft ze zichzelf als volgt. Echtgenote, moeder, advocaat. En daarnaast noemt ze zichzelf een haar-icoon, broekpak-fan... en breker van het glazen plafond. Broekpak-fan. Ja. ja, en Gerrit Hiemstra... Heeft een gedicht voorgelezen in zijn weerpraatje. Ik herhaal even. Gerrit Hiemstra <laughs> heeft een gedicht voorgelezen in zijn weerpraatje. En die ging zo. De titel is. Een zucht uit de lucht. Wind is een zucht uit de lucht. Hij blaast op het strand Hij laat mijn haren wapperen. Er is wind, als de weerman het zegt. Ja, dat is mooi, hè? Veel reacties. De wind kun je alleen maar voelen. De stille wind is windstil. Schitterend. En dus twee reacties tussenop twee. Dat komt uit het niets. Was dat het? Ja, veel reacties dus. Jasper die zegt, gekke Gerrit Hiemstra blijft bij je leest. Geen gedichten tijdens het weerbericht graag. En Marijn Oldenburger die tweet juist, mooi gedicht hoor Gerrit. Helene vindt het dan weer niets. Nee, een gedicht tijdens het weerbericht. Volgende keer doet Gerrit Hiemstra vast een dansje. Joachim van der Mark die ziet kansen. Dichter Gerrit Hiemstra voor als zijn carrière als weerman niets wordt. Daniel Way is weer tegen. Gerrit Hiemstra die zegt, wat doe je kerel? Uh, dit soort dingen, uh, laat dit soort dingen over aan Jan de Hoop, dat zegt dus Daniel. En Quinten Berten, die is helemaal in de war. Weerman Gerrit Hiemstra leest een gedicht voor Overwind. Hoeveel gekker gaat het worden in dit land? Willemijn. was dat... het zijn eigen gedicht? Nee, het was een gedicht van een scholier. Uit, uh, volgens mij, Rotterdam. Dat weet ik niet helemaal zeker. En... Ik... Hij kreeg dat opgestuurd. En hij heeft een deel daarvan voorgelezen. En het hele gedicht kun je lezen op de weerpagina van de NOS. Via nos.nl vind je het vanzelf. <lacht> ja, is toch leuk? Ik vind het wel leuk hoor. Wie Gerrit, hè? Wie Gerrit. Gekke Gerrit. Nou, helemaal ja, niet. dat is ook een leuk gedichtje. Mijn Marnie. een no. idee, no. 77 was dit. Want Marley en de Wailers, One Love. Erwin. Ja. Jij stottert dus niet, maar je hakkelt. Ja. Maar toch was er vandaag een internationaal stottercongres. Daar word je dus heel vaak voor gevraagd. Ja. Maar nog nooit Terug. ja gezegd. Nee nee nee nee. nee, nee. nee, nee, ook niet echt. Ik ben er gewoon niet bewust mee bezig eigenlijk. Nee. En ik, uh... Maar omdat je dus, dus niet stottert. Dus dat ook niet... Ja... Nou, anders, je wilt Anders, gewoon niet anders een... stigmatiseren, daar hou ik gewoon niet van eigenlijk. Nee, snap het. Nou, 200 stotteraars die kwamen vandaag uh, van over de hele wereld <tie> samen in Lunteren. Daar waar het internationaal stottercongres was. En Daan van den Berg van BNN University, die was daar ook. En die legde ze een paar mooie tongtwisters voor. Wie... Voor is niet. Pack of pickled... pepper, Piper picked? Peter Piper picked a Pack Pickle of pickled peppers. Ah, is gemeen. W w w <coughs> Wouter woont? Uh, se, se, si, sells thick salts. <laughs> Wouter woont. W wonderwijd weg. <laughs> nou goed. Ja. Wie weet waar Willem Wouter woont? Willem Wouter woont.. Wonderwijd weg, Wie weet wat Willem Wouter's wijf weeft? Enzovoorts, Wie weet waar Willem Wouter woont? Willem Wouter woont wonderwijd weg. Hmm. Krijn, Pepper pikt... Picked... Peter ja, Piper pikt a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers. Peter Piper pikt. Dat is allemaal niet zo moeilijk, hè? Nou, Dat is natuurlijk uh, heel flauw om dat stotteraars voor te houden. Maar stotteren heeft ook zo zijn voordelen. Het voordeel is, als je heel goed oefent... kun je het een soort van... Een charme maken en dan werkt het op vrouwen heel goed. We can't make fun of other people stemmer, st st st st st st which other people cannot do. Ik kan misschien beter uh, stofzuigers verkopen dan. Dan zeggen mensen. Uh, ja, doe maar, doe maar een stofzuiger. Dan houdt hij op met het, dan, dan is het stotterend voorbij voor die mensen, snap je? <laughs> nou, dat ja, heb ik nooit gemerkt hoor. <laughs> nee. Nee. nee. Uh, goed. We gaan door, jongens. Um... Met de merken Google, Facebook, Yahoo, Apple, Microsoft... allemaal <coughs> zouden die de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA mee hebben laten kijken naar gegevens van gebruikers. Vrijdag, afgelopen vrijdag, werd het nieuws groot naar buiten gebracht... door de klokleider Edward Snowden. Krijn Schuurman, onze internetman. Um, ja, de grote vraag is natuurlijk, Krijn, waarom hebben die bedrijven hier aan meegewerkt? Nou, het is eigenlijk vrij eenvoudig. Kijk, er is wat verwarring ontstaan doordat die bedrijven ontkennen... Um, maar als je goed, uh, goed doorleest, dan blijkt dat de overheidsinstanties gewoon langs gegaan zijn bij het bedrijf. en met de wet onder hun arm uh, gevraagd hebben naar de gegevens. Dus ze zijn gewoon uh, juridisch gedwongen. Maar het is interessant als je kijkt, uh, je noemt net een aantal namen... Microsoft, Google, uh, AOL, Skype, Facebook... die hebben ja. allemaal gezegd, we hebben niks gegeven. Als je al die ontkenningen uh, naast elkaar zet... dan zie je dat ze allemaal min of meer op dezelfde manier ontkennen... dat ze gegevens hebben gegeven. Wat op zich interessant is, en met je goed vinden... haal ik even die van Facebook eruit, mm -hmm. een van de bekendste Die zeggen als eerste natuurlijk... het beschermen van de privacy van onze gebruikers en hun data... is een topprioriteit voor Facebook. Nou oké, okay, dat is even ter ruststelling. Dat is al lachen. Maar dan komt hij. We geven geen enkele overheidsorganisatie directe toegang tot Facebook. Servers. Dat is zo expliciet omschreven dat je denkt... nou ja, misschien wel indirect, misschien maken ze een kopietje. Eh, dat soort zaken. En ze zeggen nog, wanneer Facebook om data... of informatie over specifieke individuen wordt gevraagd... onderzoeken we zo'n verzoek nauwkeurig op wettelijkheid... en leveren we alleen informatie als, dit, als dat wettelijk verplicht is. Oftewel, we geven geen directe toegang... maar als we iets moeten geven volgens de wet... dan, geven we het. dan doen we het gewoon. Dus dit is in mijn ogen een ontkenning... nou ja, zo van, we, we werken niet echt mee... Uh, maar er staat hier niet keihard dat het niet gebeurt. Nee. Er is um, dan gewoon een mannetje, inderdaad, die heeft gezwaaid met een, een, een gerechtelijk ja. bevel. En gezegd: joh. Precies, dit mag en er zitten om. allerlei dingen. Tussenin hè, We kennen natuurlijk tactiek van, ook uit films... van we kunnen het beter niet aan de president vertellen... want dan brengen we hen een probleem, want dan moet hij het ontkennen. Dus hij kan het beter niet weten. Dus het kan eventueel niet via topmannen gaan. Het kan zijn dat de overheid zichzelf toegang heeft verschaft. Vervolgens heeft gezegd, wij hebben toegang, want we hebben het nodig. Nou, dan kun je ook zeggen, we hebben het niet gegeven... want ze hebben het gewoon, dus er zijn zoveel manieren. En het moet sowieso zo zijn, want wat ik al zei... die negen bedrijven die hebben ongeveer al het internetverkeer denkbaar. Dus als je iets wil verzamelen over gegevens zonder deze bedrijven... dan heb je helemaal ja. niks. Maar het is echt niet uh, geloof of waardig als ze zeggen, wij wisten het niet. Uh, nee. Wij wisten niet dat de, de Amerikaanse overheid meekeek. Nee, maar dat, dat zijn ook weer formuleringen. Want dan zeggen ze, we have never heard of Prism. Nee, dat programma, dat wordt gewoon niet bij zijn naam genoemd natuurlijk. Ja. En we zeggen, wij werken niet mee aan een programma. Nou ja, zo is het ook nooit gevraagd. Dus het zit, in, denk ik, allemaal in formuleringen. Want dat het gebeurt, is duidelijk. En wie het weet, ja, of, het, of, tot, of ze tot in de top of iedereen het weet, is maar zeer de ja, maar vraag. Maar... Je, je zou nog kunnen denken dat de Amerikaanse overheid bijvoorbeeld Facebook gehackt heeft. Ja, en dan een briefje stuurt, we hebben toegang. Ja. En, uh, dat... En, en dat moet je openlaten. Uh, natuurlijk is dat mogelijk. Net ook overal de China en, en de Verenigde Staten hacken elkaar ook over en weer. En uh, dat is niet uitgesloten. En dat is overigens wel een beetje het probleem. He. Ik ben een beetje aan het gissen, maar dat kan niet anders. Want de NSA waar dit om gaat, he, mm -hmm. wordt in films ook de No Such Agency genoemd. Bestaat helemaal niet. Ja. Um, ja, die kan je het ook niet vragen. Want die zeggen natuurlijk op alles, ja, uh, in het kader van het onderzoek enzovoort, kunnen maar, we daar geen mededelingen over doen. Maar ze doen het niet. Dat kan toch niet. Wat weigeren? Nee, ja, zelfs maken geen gebruik van dat soort uh, uh, data. Dat kan ja. toch niet. Nee. Dat zijn ze toch gewoon. gewoon dan kunnen ze toch nooit meer een boef pakken. Oh, zo bedoel je. Dus het is ook wel nodig dat je die gegevens ja. doet. Ja, maar het is natuurlijk wel. Kijk, het doet een beetje denken aan telefoontaps, waar we ook bekend om staan in mm. Nederland. Maar je moet uiteindelijk altijd wel uh, toestemming hebben van de rechtercommissaris om mm. een telefoontap te kunnen doen. En die toestemming moet aangevraagd worden door de politie. Dus er moet eerst wel een verdenking zijn bij jou om dat te doen. En dat is wat anders dan. We gaan gewoon over het hele land een beetje scannen. En als jij op een gegeven moment een beetje veel contact hebt met iemand uit Marokko, dan denken we, oh, dat is misschien vreemd. Dat is natuurlijk mm. toch wat anders dan dat er eerst een aanleiding is. Mm. En dat je dan pas een. Soort Digitale huiszoeking, Dit gaat doen. Is maar het grote harken kijken wat er blijft hangen. Ja, daar lijkt het wel op. Ja. En in Nederland is het dus ook zo: als je dus wil uh, uh, telefoontap of je wil, dus jouw Facebook-geschiedenis mm. gaan in, dan moet je dus wel uh, toestemming hebben van de rechtercommissaris. Mm. Dus dat is toch wel anders dan permanent op keywords zoeken, maar gewoon harken heeft geen enkele zin. Op de, er is toch zo ongelooflijk veel data? Ja, maar Hoeveel dat, mensen moeten, dat dan is dan wel de, wat daar ze nu op gedaan. Zitten? Ja, en ze gaan natuurlijk combineren. Hè. Je gaat proberen verdachte gedragingen te ontdekken. O, dus daar, is, daar is software voor. Misschien, uh, ik ben zelf twee keer uh, geskimd. Klinkt vrij onnozel, nozel, maar het ja. gebeurt. En dat komt natuurlijk omdat de bank ziet dat er gepind wordt met mijn pas in Londen. Terwijl ik een uh, kwartier daarvoor op Hilversum-Zuid uh, heb gepint. Fysiek onmogelijk. Nou, dat is dan vrij simpel voorbeeld. Mm -hmm. Het gebeurt ook al met Facebook. Ik kreeg laatst een waarschuwing van uh, bent u wel in Amerika? Dat was ingelogd in Amerika. Ik ja. heb gewoon een plaatje van waar er precies met mijn account is ingelogd. Nou, daar was ik op dat moment niet, want ik was daarnet nog ingelogd in Amsterdam. Dus dat weten ze ook. En jij ja, krijgt je... een bericht van Facebook, hey, iemand logt in in Amerika? Ja. ja, en dan kan je dus zeggen, ja dat klopt, dat was ik. Uh, ja. Maar je, ja, je zegt God. natuurlijk, dat was ik niet. Dus maar je krijgt je ook een plaatje. Mee. Maar wat Zo, blijkt hier nee, Maar Je blijkt uit dus dat al je, je gedragingen dat, precies dus het precies gedrag is, weten. en dit is dan een heel makkelijk voorbeeld. Ik kan niet op twee plekken tegelijk zijn, maar er zijn natuurlijk schemerzones... of, of extra activiteit met iemand waar ik nooit activiteit mee had of wat. En dat is dus allemaal te detecteren al ja. daardoor. Um, Stel, de, of nou niet stel, de, de, de, de, al die bedrijven liggen nu... Hè, die namen worden het nu de godganse dag genoemd. Google, Apple, AOL, ja. alles dit lijkt me niet goed voor hun reputatie. Wat, wat kan dit voor gevolg hebben? Nou, dat is dus heel wisselend, hè. Want als je dus achterdochtig bent, dan vind je het heel vervelend. Zeker nu gewoon bekend is, je kan discussiëren. Dat wist je toch al. Maar bijvoorbeeld Ermen zegt ook... ja, ik kijk er niet van op. Dus vind je het ook niet vervelend. Dus gebruik je ook die diensten, zou je zeggen. Mm. Um, maar er is natuurlijk wel een groep die zegt... ja, dat, dat argument van ik doe niks verkeerd... dus, uh, dus mij kan niks overkomen, dat, uh, dat werkt voor mij niet. Want wij, wij leven hier in een stabiele situatie. dat onze regering iets met mijn gegevens doet tegen ja. mij... is onwaarschijnlijk, maar ik ga later natuurlijk nog een keer minister-president worden... en als, ik dan, als er al Facebook was toen ik nog blote bij wijze van spreken... dan zou dat dan in de openbaarheid ja. komen. Uh, ja, en, en dat is natuurlijk toch vervelend. Dus ja. er zijn wel natuurlijk uh, mensen die dit echt uh, heel vervelend vinden... die ook zeggen, er moeten meer klokkenluiders komen, ook in Nederland. Want in Nederland gebeurt het ook. Maar laat alsjeblieft iemand dat dan een keer aantonen, dan kunnen we het erover hebben. Maar er zijn toch ook al, uh, ik las een voorbeeld um, geloof ik in Ierland. Daar zeggen ze, nou, wij, wij, wij willen niet meer met dat soort grote bedrijven werken, zoals bijvoorbeeld Google, want je weet niet wat ze doen met je gegevens. Ja, Nou, wat ik, ik weet niet of dat voorbeeld is, maar wat in ieder geval gebeurt is dat in Ierland zitten veel grote IT-bedrijven. En als je als bedrijf uh, dus in de cloud gaat, wat hier gebeurt, he, die gegevens staan dus nee. ergens op internet, dan weet je eigenlijk niet meer precies waar ze staan. En dat is voor sommigen soort bedrijven. Bijvoorbeeld overheden, die willen een gemeente Amsterdam wil dat zijn gegevens op Nederlands grondgebied staan en niet dat die ergens in Ierland terechtkomen. Ja. of een of ander complex van Apple of Google ergens. En dat ergens als je het ergens in de cloud precies. zet. en dan val je ineens onder Amerikaanse wetgeving en dan moet het ineens geïndexeerd worden enzovoort. Dus dat gaat, waar internet eerst juist de grenzen deed verdwijnen, zie je dat dat nu juist weer belangrijk wordt, dat je weet waar je data is en het zou natuurlijk kunnen zijn dat er een Nederlands sociaal netwerk op staat om even door te filosoferen hoewel we net eentje ten onder dreigt te gaan, maar een soort Nederlandse Facebook waarin staat onze gegevens gaan nooit de grenzen over, dus ze kunnen nooit door een Amerikaanse overheid ingezien worden. Blijven om Nederlandse servers? Ja, misschien dat dat door dit soort dingen wel een belangrijk ding wordt. En dat zal misschien niet dat, 9 dat miljoen dat er... mensen, maar er zijn misschien wel mensen die dat juist die zeggen, ik vind het een eng idee dat die Amerikaanse inlichtingendiensten in mijn dingen kunnen snuffelen. Hier weet ik zeker dat het niet zo is. Ik heb 50 of 100 vrienden en dan ga ik lekker hier uh, zitten. Is hey, dit niet een, misschien wel een, een, een uniek selling point als daar nu een nieuw social network op opsta staat? Ja. Lokaal. Ik denk, Facebook heeft bewezen dat we zoiets willen met z'n allen. Anders zitten er geen miljard mensen op. Maar ondertussen zijn er ook allerlei ergernissen over te veel commercie of nu gegevens inzagen. Als je daar als je dat eruit gaat halen en je zegt, nou, dan kunnen we dus niet meer wereldwijd connecties bieden, maar een groep wil dat helemaal niet. Maar bij ons heb je minder reclame en je gegevens staan in Nederland. Dan kan dat uh, kan het best gebeuren. Maar ja, dan moet je er maar van uitgaan dat de AIVD niet in dat Nederlandse uh, gezichtsboek zit te Precies. snuffelen. Precies. Nou ja, en uh, het wachten is natuurlijk op een klokkenluider in Nederland en dan zal aangetoond worden wat we inderdaad al weten dat het hier ook gebeurt. Maar op zich is het hier wel goed geregeld. Ik heb ook nog even uitgezocht waarom Nederland zo bekend is met die telefoontaps. Want dat wordt dan elke keer weer... Uh, Kampioen telefoontaps. Ja, maar dat komt omdat heel veel andere dingen bij ons niet mogen. Dus dit is het eerste wat je kan doen. Terwijl in Amerika wordt veel eerder bijvoorbeeld afgeluisterd... of kan je een gesprek gebruiken wat Erben in een kroeg heeft en zo. En dat wordt hier allemaal dus niet geldig verklaard. Dus je moet die telefoontap gebruiken. Uh, als, als ja, echt middel om iemand te kunnen resourceren En daarom is dat het eerste middel waar we naar grijpen. Maar met een richtmicrofoon op een terrasje iemand gaan afluisteren... dat, dat gebeurt daar wel. Dus heb je die telefoon tot minder snel nodig. Dus we moeten het wel een beetje nuance zien. Maar je hebt gelijk, op zo'n Nederland netwerk heb je natuurlijk ook niet de garantie. Maar het voelt misschien beter dat als dat hier Plasterk uh, kijkt... of ik geen gekke do dingen doe... dan dat ze daar in Amerika ook met mijn gegevens aan de haal zijn. Want dat gebeurt nu natuurlijk wel met Facebook en Google. Want daar staan natuurlijk mijn gegevens ook. Dus jij denkt dat er... Ook. dat is helemaal niet zo'n raar idee dat dat soort nationale netwerken... Er komen ja, omdat we, we hebben het steeds vaker over dingen waar we moeite mee hebben in deze Amerikaanse bedrijven, dus dat is steeds meer voedingsbodem. Het enige is het commercieel wat lastiger, hè? want als je alleen maar Nederland, elk start-up ongeveer wil buiten de Nederland, het taalgebied is veel te klein en zo. Dus ze zitten allemaal wel haken en ogen aan, maar niches zijn over het algemeen kleine groepen die ergens voor willen betalen of iets belangrijk vinden, dus ja, dat is niet ondenkbaar. Ja, Erwin. ja, ik denk dat het gewoon weer gewoon als je als iedereen het weet dat iedereen het dat dat dat, dat er wel gebruikt wordt, maar je moet alleen moet kijken dat. Dat ze die, die data alleen maar gebruiken voor, voor die dingen waar, waarvoor het ook mag gebruiken. Dus ja. voor criminelen. Maar ophouden. weten we dat? Dat, dat weten we, dus niet. we niet. Nee, maar dat, ja. weet, dat weten we nooit. We moeten weer ouderwetse brieven gaan, gaan, gaan sturen. Ook op Leidooi. <laughs> hebben ze in, in, in dalse wel internet? Wij we hebben nog wel, wel? een brievenbus. Maar de brievenbussen gaan ook weg. Dat Wordt ook gehalveerd. Dat dus dus ook moeilijk voor je, hoor. Het moeilijk voor je. Jeetje, niet dan. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be.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 Van de mooiste platen van Raccoon No Mercy. Radio 1, Willemijn Veenhoven, BNN Today. Ernstig maar stabiel, dat is nog steeds het laatste nieuws over de gezondheidstoestand van Nelson Mandela. Afgelopen zaterdag werd hij met een longinfectie opgenomen in het ziekenhuis. En sindsdien wacht de hele wereld vol spanning af. Zo ook Alice van Gelder in Zuid-Afrika. Goedenavond. Hi, goedenavond. Alice, laatste bericht van vanmiddag. Uh, Winnie Mandela, zijn ex, die is op bezoek geweest. Um, wordt dat uitgelegd als een afscheidsbezoek, dat lijkt mij wel? Ja, nou in principe eigenlijk ook de afgelopen keren dat Mandela in het uh, ziekenhuis lag, ging ze altijd wel op bezoek. bezoek. Uh, ze hebben nog steeds een uh, nauwe band, ook al is het de ex-vrouw. Minnie Mandela heeft een grote rol gespeeld ook tijdens de apartheid. Dus we hebben haar al wel vaker aan het ziekenhuisbed gezien. Dus het hoeft niet direct wat te betekenen. Nee. Um, er komt vrij weinig tot, uh, bijna geen nieuws uit het ziekenhuis. Hè? Um, uh, ernstig maar stabiel, dat is, uh, dat is wat we weten. Um, wat maken ze daar in Zuid-Afrika van? Wat, wat zijn de verhalen in de kranten? Ja, er wordt dus heel veel gespeculeerd, juist omdat er zo weinig naar buiten kwam. Inderdaad, het was, we kregen vanochtend opeens weer bericht, maar dat was al 48 uur daarvoor dat we wat gehoord hadden. En toen zeiden ze alleen maar van, nou ja, de situatie is onveranderd. Ja, en dat zorgt voor heel veel zenuwen, hier vooral onder de journalisten. Ja, die speculeren er dus heftig op los. Uh, toen we eigenlijk niks hadden gehoord, nog gisteravond laat, nou ja, schreef de ene krant van, nou ja, geen nieuws zal wel goed nieuws zijn... Ja, terwijl een andere radios tussen ondertussen al uh, zei van nou het zal dus wel afgelopen zijn. Dus ja, eigenlijk omdat niemand wat weet, is er een vacuüm waarop er uh, veel uh, op los wordt geroddeld, zeg maar. Ja. En, en en de gewone Zuid-Afrikaan, die uh, is er wel, uh, heeft er wel een beetje vrede mee dat dit waarschijnlijk het einde is? Ja, ik, ik zie eigenlijk toch wel twee kanten. Uh, heel veel Zuid-Afrikanen zeggen het nog steeds wel van... ja, we willen Mandela niet kwijt. En uh, hij is een vechter en hij heeft er al vaker doorheen geslagen. Ja, en dat zal nu ook alweer gebeuren. Mm. Maar wat ik ook wel zie is dat steeds meer uh, mensen ook zeggen van... ja, we willen ook niet dat hij nog leidt. Hij is nu ondertussen 94. Ja, het zegt natuurlijk wel wat dat hij nu weer met een non-infectie in het ziekenhuis ligt. En eigenlijk voor het eerst wordt er langzaam gesproken over een Zuid-Afrika na Mandela... En dat er misschien toch een afscheid nodig is. Ja. Goed. Nou, vooralsnog, dus ernstig, maar stabiel is nog steeds in toestand. Alice van Gelder, dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Tot slot, wat hield bekend Nederland vandaag bezig? Zangeres Karju Donmes. Die was afgelopen week in Turkije voor de promotie van haar documentaire over haar leven. Maar dat liep een beetje anders dan verwacht. Hoi Willemijn. Ik ben net terug uit Istanbul en Ankara. Het was echt. Uh, werkelijk eigenlijk wel een gekke huis, uh, maar ik heb echt fantastisch mooie dingen ook gezien. Ja, het was wel jammer dat mijn, uh, met mijn films allebei werden geannuleerd. Maar dat was ook echt begrijpelijk, omdat de locaties waren zo vol met gas en uh, andere smerige dingen. En uh, ik ben nu net zo in Nederland, ben eigenlijk, eigenlijk een beetje ziek met sterkte en beterschap. Doei! Nou, oh, nou, bij deze sterkte en beterschap. Tot slot het laatste woord van sportverslaggever Everton Apel. Eigenlijk, Willemijn, ben ik veel te moe voor het laatste woord. Want ik ben net terug van een beetje Alpe-Duess. Alpe-Duess, zoals je weet. En vandaag weer de hele dag in de studio commentaar zitten geven met het fameuze voetbalspel FIFA 2014. Ja, ja. Maar ja, toch, omdat jij het bent. Dit was het laatste woord. Mooi. Ja. Speel jij dat ook? Nee, Irwin? maar mijn zoontje wel. Ja, ja die vind ik echt fantastisch. Dat is, voor, voor hem is, is zo'n even ten echt een held. Maar hij kent hem natuurlijk alleen maar van... Ja, van de uh, stem, ja. ja, ja. En geweldig. samen met Jurie Mulder doet hij dat, ja. toch? Ja ja, ja, ja, ja. Dus dat zit jij dan op zondagochtend uh, ja, dan Speel je nee, nooit mee? Nee, ik speel nooit mee. Hij kwam gisteren, hij zei, ik heb met Diederik Boeren gescoord. Dat is de keeper van Peck Zwolle. Die heeft een <laughs> doelpunt gescoord. Dat vond hij helemaal geweldig. <laughs> Ze waren alle twee geen kampioenen. Oh, die ene wel. Dat was het, toch? Ja, drama. heb je laatst verteld. Goed. Erwin Weddemars, dank. Je bent er volgende week weer bij Leven en Welzijn. Daar gaan we vanuit. Krijs Schuurman, dank. Tot snel weer. Zo meteen langs de lijn met Jack van Gelder. Maar eerst het NOS Journaal met Juri Stumlitski. Straks op Pinkpop. Nu al op Radio 1. Akoestische live optredens van Kensington We are, And some poets a fire a fire And Christopher Green Deze week elke werkdag tussen twee en half vier bij Dit is de Dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hallo, ik ben Paul van Kaarklas. In de afgelopen twintig jaar heb ik ruim vijfduizend autoruiten vervangen. En dat met veel plezier.